Het nieuwe kabinet Balkenende wil geen onderzoek naar de reden waarom Nederland de oorlog steunde. Jan-Peter Balkenende hield vol dat Saddam Hussein beschikte over massavernietigingswapens, ondanks de kritiek van oud wapeninspecteurs, de vraagtekens van een inlichtingendienst en de twijfels bij een betrokken bewindspersoon. En misschien is er nog wel veel meer dat we niet weten. De massavernietigingswapens vernietigingswapens bleken er niet te zijn. Nu heeft de premier het alleen nog over de VN-resoluties die Saddam niet wilde uitvoeren.